Jan van der Putten met het NOS-journaal. Hamas laat vandaag drie Israëlische gijzelaars vrij. Het zijn twee mannen van in de vijftig en een dertiger... die op 7 oktober 2023 werden ontvoerd. In ruil laat Israël vandaag 183 Palestijnen vrij. Voor het eerst komen de meesten uit Gaza. Het is de vijfde uitreil van gijzelaars voor gevangenen... sinds het bestand half januari inging. Sindsdien zijn 18 gegijzelden en meer dan 550 Palestijnen vrijgekomen. De Baltische Staten, Estland, Letland en Litouwen... zijn sinds vanochtend niet meer aangesloten op het Russische elektriciteitsnet. Ze schakelen dit weekend volledig over op stroom uit de Europese Unie. Na de Russische invasie in Oekraïne... stopten de landen al snel met de invoeren van Russisch gas. Maar voor de elektriciteitsvoorziening waren ze langer afhankelijk van Moskou. Dankzij een investering van 1,6 miljard euro... grotendeels betaald door de Europese Unie... kunnen ze nu volledig overstappen. Dat gebeurt met een nieuwe verbinding via Polen... en met onderzeese stroomkabels... die de Baltische Staten verbinden met Zweden en Finland. President Trump heeft een besluit ondertekend... waarmee Amerika alle financiële hulp aan Zuid-Afrika stopzet. Ook vindt hij dat de Witte Afrikaners... een vluchtelingenstatus in de VS moeten kunnen krijgen... Als directe aanleiding noemt Trump de onlangs in Zuid-Afrika aangenomen onteigeningswet die regelt dat de overheid grond onder bepaalde omstandigheden kan afnemen. De regering wil daarmee racistisch beleid uit de apartheid herstellen toen de zwarte bevolking grond moest afstaan en elders op aangewezen locaties moest gaan wonen. Trump vindt dat de witte landeigenaren nu juist slachtoffer zijn van rassendiscriminatie. En het weer bewolkt, op de meeste plaatsen droog en af en toe zon. En het wordt 5 graden in Groningen tot 11 in Zuid-Limburg. Morgen droog, meer zon en dan wordt het 5 tot 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Met nu, Toebak Alles Leeft. Iedere keer weer hetzelfde. Bij Toebak Leeft. Tweede gisteren gede... van radioprogramma uh, Toebak Leeft. En straks hebben we het onder andere over dit. Na reeds drie maal deze winter te zijn uitgesteld... is nu toch weer de klassieke Elfstede. Ja, de Elfstede wordt weer gereden. En uiteindelijk ging het ook over dit, hè. En wie is de jarig? Oh, dat kon hij mooi zingen. En wat heeft die man een muziek gemaakt? Ongelooflijk. Oh, en twee jaar geleden heeft u nog steeds muziek gemaakt voor een film. Eerst even lekker muziek hiervan. Mike Snow. Peddling Out. Niet te veel in zee, hè? the to een stukje varen. Peddling Out. Mike Snow alweer jaren geleden. Wat heeft die geinige muziek gemaakt? Het is een beetje een mengeling van ja, gitaar en dans. Hè. De turntables op de dansvloer. Of de, als we op de, de, de toneel staat als hij optreedt en dan zingt hij doorheen. Het is een bijzondere ervaring om dat te zien. Mike Snow en peddling Out als opening van het tweede geelden van het radio programma. Een, een kijkje in het verleden. Wat gebeurde er door de jaren heen? Een groot drama in eh, 1909 op 8 februari in Diemen. Daar heb je een glasfabriek. Daar wordt glas geblazen. En ze hadden daar een jaar eerder al heel veel staking... omdat de werknemers niet goed werden betaald. En uiteindelijk gebeurde er in eh, 1909... dat een pontverbinding tussen de, de, de Weesper Zandpad en de, de fabriek... Eh, ja, die... Eh, ik kukelde om. En acht jongens die daar aan het werk waren... en dus op die pond plaats hadden genomen, die verdronken. En ik heb daar volgens mij een aantal jaren geleden... ook een bericht over gehad. En toen heb ik uitgebreid over gesproken. Maar nu kan ik er niks over vinden. Het was voor mij een gigantische impact op die... Op die uh, Omgeving. Om die geving, daar, Om die diemen. Het is dus echt ja. een uh, begrafenis geweest. En ook die, die fabriek is echt wel, uh, moest wel over, over de brug komen. Zeg maar. Oh, oké. Okay. Dus, nou, vertel. Wat ja, is er nou weer? Ik heb hier in 1600... Ik zit te denken, waar heb ik dat dan nu vandaan? Maar Giordano Bruno die werd op de brandstapel veroordeeld door de katholieke kerk. Ja. Hij was van de leer van Copernicus. Toevallig was ik dus van de week in Leiden. Daar had je dus ook echt al uh, alle dingen ook van, uh, van Copernicus. Maar uh, hij kwam uh, echt met het idee van een oneindig heelal met de zon als een ster tussen de anderen die die ook uh, planeten hebben. En uh, hij was echt een aanhanger ervan. En het, het was de kerk die vond het echt wel heel erg allemaal. En uh, het werd echt beschouwd als, uh, als een schande. En, uh, hij, hij wordt dus door de vrijmetselarij, de Gnostici, theosofen en vrijdenkers beschouwd als een martelaar voor de vrijheid. Ja, ik had het gelezen. Dat bijzonder vond ik wel een heel vraag. mooie uh, omschrijving. Martelaar van de vrijheid. Hij had gedachten. ook iets met Jezus Christus. Hij vond ja, ja, het ging er het toch vanuit Jezus Christus niet eh, als lichaam hier op aarde is geweest. En oh. daar had meer van die theorieën erover. van dat een dus... imaginaire uh, vriend? Yes. <laughs> ja, zoiets. Wie zit ja. er naast je? Jezus. Ja, doe even normaal. Nou goed, zoiets. Uh, nou ja, dan geloof je, het is te kort door de bocht, hè? Sorry, <laughs> als je echt een aanhanger hebt van hem. Dus echt te kort door de bocht. Of in 1883, Louis Waterman vindt de vulpen uit. En dan wel de moderne vulpen. Niet dat je elke keer moet indopen en dan weer eraf nemen. Nee, weer je moet Het patroon oh, oh. of zo. Het verhaal is natuurlijk van hem dat hij... Hij was een verzekeringsmakelaar in New York... En de anekdote gaat dat hij een contract moest tekenen met een uh, met de klant. Wacht even. Oh shit, grote vlek op, het, uh, op, op zijn shirt. En ik denk: van, nou, even een andere pen halen. En toen kwam hij terug met een nieuwe pen. En toen bleek dat het de concurrent de klant had getekend. En toen had hij dus geen klant. En toen dacht hij, dit gaat me niet nog een keer overkomen. Dus toen heeft hij uiteindelijk heeft hij iets bedacht. Waardoor je dus met patronen en luchtstroom... een constante inkt had je op je pen. Ah. En uiteindelijk heeft hij daar een werkplaats van gemaakt. Eerst bij zijn broer begonnen, later echt groot aangepakt. Fabriek opgezet in 1899. En uiteindelijk na zijn dood... 1901 nam zijn neef... het over. Frank Waterman. En toen verkochten ze... welgeteld per jaar... 350.000 vulpennen. Ongelooflijk. Het is geslaagd, geloof ik. Denk het ook wel, ja. Ja. ja. Nou, we hebben het er al over gehad in 1575. Prins Willem I van Oranje sticht de universiteit Leiden. Dus uh, daar hebben we het al over gehad. Maar dat het door Prins Willem I van Oranje was, dat wist ik niet. Nee, oké. Okay. Nou, uh, verder uh, was er een... Um, even kijken. Oh ja, uh, in 1999 tijdens een maandagochtendspits werd in Nederland een record aantal auto's achter elkaar gemeten. Oftewel, de langste vielen. De file zijn het worden, steeds meer. Op de meeste snelwegen was er geen doorkomen na. en stonden automobilisten uren in de file. De NS besloot de dienstregeling aan te passen. vanwege de sneeuw en vorst. In grote delen van het land loopt het treinverkeer niet volgens het spoorboekje. Soms rijden treinen niet. of met vertraging en zitten overvol. De meeste sneeuw viel in de zuidwestelijke helft van het land. in Den Haag zelfs bijna 20 centimeter. Rijkswaterstaat zette gisteravond al tientallen strooiwagens in. maar op een aantal plaatsen viel zoveel. dat er niet tegenaan te stromen Ongelooflijk, hè. En u voorstellen dat er is zoveel sneeuw lag. En nu is er helemaal niks. Nee, inderdaad. <laughs> dus het, was uh, dat vier ja. jaar geleden? Nee, 1999. 1999, ja, oké. Okay. Het is uh, zelf heel veel. Dus. <laughs> en het L en, uh, ja, heb jij nog één? Ja. Ja? ja, dat... Uh, we, we hebben het net uh, over Copernicus, maar ja? er is dus een aardobservatieprogramma... die zo heet, het is van de Europese Unie. Die maakte vorig jaar bekend dat januari 2024 de warmste uh, januari maand was... Dat maakte ze dus op uh, 8 februari bekend. En het was de achtste maand op rij. Die record warm was verlopen. Maar ja, dit jaar is er weer bekend geworden... dat ze weer... Uh, boven de anderhalve graad opwarming zitten. Oh ja. En dat komt dus ook wel door El Nino. Want die, die is weggevallen of zo. Waardoor het water dus te warm wordt of zo. Oké. Okay. Nou, ja. ja. Ik hoor het aan en denk van... Het zal, zal wel loslopen. Ja, Zo'n zo zo uh, waterstroom, En als die uh, stilvalt, ja. dan, dan kan het weer zo zijn dat, uh, dat Europa weer heel erg uh, gaat vereisen. Ja, Draakt. logisch natuurlijk ook, want als het in beweging is, dan koelt het af. En dan is het stilstaande warmte top. Ja, nee, ik, ik heb het uh, nog gehad op heb je nu? Ik ja? heb het nog gehad. Oh, okay. Goed, 1947. Okay. Na reeds drie maal deze winter te zijn uitgesteld, is nu toch weer de klassieke elf steden gehouden. Zochtens om half zes zijn meer dan 300 wedstrijdrijders en ongeveer 2000 toerrijders. vol goede moed aan de zware tocht begonnen. Ja, en het jaar ervoor 1946. waren er gigantisch veel mensen die zich aangemeld. voor de Elfstedentocht. En, en dit keer waren het er eigenlijk 270 mensen die zich hadden aangemeld. En uiteindelijk, dat kwam omdat het geur was. Heel veel wind, heel veel sneeuwwind. Dus daar werden ze helemaal gek van. En uiteindelijk vertrokken ze dus in de, in de vroege morgen. Uiteindelijk won dus Jan van der Hoorn. Maar niet eerste instantie. Nee, want er was heel veel gerommeld tijdens de scheids, schaatswedstrijd. Mensen werden met auto's heen en weer gereden. Echt? En uiteindelijk oh, vakbelen, werden, dus. uh, werd er, uh, noem je dat ook weer, uh, uit de wind gereden. Uh, dat noem je ook weer, elkaar opduwen of zo. Dus weet je Want dan... De, de, de, de, en dan steeds moeite... wisselen met de voorste speler, Klopt, ofzo. die ging ja. naar achter of dat. maar er werden ook schaatsers ingezet om zeg maar, voorop te schaatsen, om de anderen uit de luw te houden dus uiteindelijk werd er na veel wikken en wegen, na vijf dagen besloten dat Jan van den Horen gewonnen had. Die is het meest vooraan gereden ja, en uh, de man heeft uh. het later in 1997 nog een keer gereden, toen was hij 73 want daar was toen 23 de eerste keer de tweede keer dus 73, 97 en toen zet hij diezelfde tijd neer dus dat oh, is ook wel weer gehad. Dus eigenlijk. Nee, en hij is 93 geworden. <kwijnt> dus ik zou zeggen, ga schaatsen. Vergeet het medicijn, ga gewoon schaatsen. Ga lekker het... schaatsen. Ja. Ja, in 1936 is Jean-Antoine Jacques die heeft een octrooi aangevraagd voor de reep chocolade. Hey. En uiteindelijk uh, is uh, Chocolade Jacques is een, uh, nu een, een Belgische chocoladefabrikant gevestigd in Brugge. Hey. Leuk uh, toch? Leuk, ja. Lijker, doe maar een stukje. Zeker. Straks de verjaardag dames en heren. Eerst maar even hier de al te dramatische muziek van White Lies. I don't want to go to Mars. Waarschijnlijk de laatste nieuwsberichten gevolgd. Deze white lies, I don't wanna go to Mars. Ja, daar was natuurlijk plannen voor om naar Mars te verschepen. Uh, maar het was een geslekt groepje mensen die gekozen moesten worden. Iets van 100 mensen, 100 van Mars of zo. Er zou heel programma over komen. Niks van het weggekomen, dus rust, beste mensen van White Lies. Er gaat niemand naar Mars. Uh, laten we eerst het medicijn maar even uitvinden... dat je heel oud kan worden. Want dan, uh, en dan, dan kan je lang in de, je hebt de, dan verveel je je nog veel, veel langer. Ach, maar, ja. ja maar door. kan je niet in, de, op, in een cryosfeer of zo? Dat was toch al dat je dan helemaal bevoren werd? Ja, op die manier. Zoveel jaar? Ja, En dan, dan bleef je, je een, goed en dan werd je langzaam ontdooid? Zoiets. Oh, nou, okay. snel ontdooien. Ik kan langs langzaam, maar dan uh, overleef je niet. Goed, uh. het is weer... Hoi, ik ben... Het is weer de tijd voor de verjaardager. En we kijken wie de jarig is. Een van degenen die ik altijd echt een beetje ja, als idool zag, dat was James Dean. Hij werd geboren in 1931, hij overleed al in 1955, hij was toen 24 jaar oud. Hij speelde toen onder andere in East Without Eden, East From Eden, hij speelde niet. Toen was hij al een rebels jongeman en later kwam hij natuurlijk ook in Rebel Without a Course. Toen kwam hij nog meer tot uitdrukking. Hij was echt een opstandige jongeman, hij deed mee aan straatraces. En een van die gasten die kwam natuurlijk daarbij om het leven. En dat kwam natuurlijk in gevecht met zijn ouders en zo. En je kan niet, je En het grappige is, als je, nog steeds kom je hem tegen in het straatbeeld. Want in bijvoorbeeld de kledingszaken hebben ze nog steeds een pop van James Dean met een rood jasje aan bijvoorbeeld. Hij is eigenlijk een beetje onsterfelijk geworden op uh, zijn 24 jarige leeftijd. Uiteindelijk was hij nog als laatste keer te zien in de film Giant. En toen was hij eigenlijk al overleden. Dat was maar. Rebel Without a Course was in de bioscoop te zien. En in Rebel Without of Course gaat zijn tegenspeler gaat dood. Maar in het echte leven was James Dean al dood. Die reed uiteindelijk met zijn auto uh, op de weg. en uh, Hij zou ergens op een of andere range gaan kijken. En toen draaide dus een Ford, geloof ik, uh, de weg op. En die zag hem niet en die reed zo bij hem naar binnen. En de, de mede-rijder uh, mede, uh, werd eruit gestringerd en hij was op slag dood. Goed, nee. zo werd het verhaal van James Dean. Jeetje, yeah, yeah. nou. nou uh, de bassist van de band Lincoln Parkersjaar... Oh ja. ja, natuurlijk. Nou, dan, dan, yeah. dan, dan moet je natuurlijk. gewoon even wat Linkin Park laten horen. Kan gewoon niet anders. And tried, be... Het dramatische verhaal van Linkin Park... De zanger is natuurlijk al lang al niet meer onder ons. Maar ze hebben wel weer een nieuwe cd uit. Dus dat is wel weer okay. mooi. Ja, misschien kan ik hier in je landenkeuze Ja, maken. graag. Ja, ik ben op de luisteraars leuk. daarop zitten wachten. het is wel vrij in your face, zeg ik ja? al oh. altijd. Oh. Oh. <laughs> nou goed. Uh, hij het maf is wel dat deze uh, Dave Ferret... Uh, die bassist speelt trouwens ook cello en hier. Maar goed, die uiteindelijk bij Hybrid Theory... dat is het debuutalbum van Linkin Park... was hij eigenlijk niet aanwezig. Oh. Nee, dat hebben ze iemand anders ingehuurd. Maar oh. Goed. Degene die ook jarig is... is uh, zou jarig zijn geweest... overleed in 2001... Jack uh, Lemmon. En Jack Lemmon was bekend vooral van... Uh, ja, Sam Like It Hot... Met, ja, Monroe natuurlijk. Ja. ja, zeker. Hij had een beetje de lach aan zijn kont hangen. En onder andere ook was hij bekend van uh, Irma Ladous. Het was altijd een vrolijke film. Met een ondertoon. Hij was verliefd op een uh, dame van lichte zeden. En wilde, dat ze natuurlijk, wilde niet dat zij met iedereen naar bed ging. Dus ging ging elke keer als klant bij haar op bezoek. Echt hilarisch gewoon. En uiteindelijk uh, heeft hij ook nog een uh, Oscar gekregen in 1974. Jack ah. Lemmon, Well, ik tell je, ik uh, I had een speech prepared in 1959. Ik heb het vergeten. Ja, zeker ook. Ik wilde al veel eerder de Oscar krijgen, maar dat kreeg je niet. Dat kreeg je niet oh, in 1974. In, uh, in 1921 is uh, Lana Turner geboren. Dat is een hele bekende Amerikaanse actrice. Die echt uh, genomineerd was ook voor een Oscar voor haar hoofdstuk. *Constance Mackenzie in Peyton Place. Oh ja. Oh, hele oh, mooie ja. vrouw. Acht keer getrouwd. Hè? Ik heb hier alle namen, maar ik zal ze. Je besparen. Ja, ja, ja, ja. Maar al die huwelijken die waren echt allemaal steeds vrij kort na elkaar. Dus dan kenden ze elkaar drie jaar. Huppatee, weer trouwen. En de laatste huwelijk eindigde in 1972. En sis is uh, uiteindelijk is, uh, in 1995 pas overleden. Toen dacht ze van ja, ik ga er geen tien keer van maken. Nee, Acht keer getrouwd. Ja, geweest. dat is ook mooi wow. geweest. Ja, dat heb je wel wat dingen uitgeprobeerd in gewand. Ja. Goed, hij wordt vandaag, hoe oud wordt hij ook weer? 88, zie ik dat goed? Ja, John Williams. En John Williams is, uh, ja, hij werd bekend door dit... Hij maakte al eerder wat muziek voor ja, filmpjes, een beetje knullige dingen. Maar toen hij dit uitbracht, Checkmate, dat is een, uh, een serie. Toen werd hij toch wel wereldberoemd. Want hier kwam alles samen wat hij geleerd had de afgelopen jaren. En toen werd hij gevraagd voor de meest bizarre films. Je kent hem onder andere ook, ook van een dit. Een beetje James Bond erin? Net. Ja, nou hij heeft hij ook gedaan natuurlijk. Oh. En dit? Weet ja. Toch? Wie? ja, ik herken hem wel. Ja, ja, ja, ja. dat is nog kwestie dan, één keer. Jurassic Park heeft ja, hij gemaakt ja, ja, natuurlijk Jurassic en ook Park. Star Wars. Ja. Hoe heet het, die man? Uh, John Williams. Oh, want ik dacht eigenlijk ja. aan Help mijn man is klusser. Ja, dacht die heet ook John Williams. Ja. Dat klopt, ja, ja zeker. <laughs> Super, Superman heeft hij natuurlijk ook gemaakt. Ja. ja hij heeft zoveel dingen gedaan. Jurassic Juris, Park, JFK, uh, natuurlijk uit ook Schindlers List, War of the Worlds, noem het maar op. En zijn laatste uh, triomf is de Fable, the Fable Man. Denk ik uit 2022. Toen was hij 90, hè? Hebben ze ook concerten gemaakt met alleen zij veel muziek. Want dat hoor je af en toe wel eens, dat je dan ergens heen kan. Ja? En dan wordt allemaal veel muziek door een enorm orkest gespeeld. Dat, dat doet dat hij geken. ook. Hij is ook dirigent. Ah, oh, oké. Okay. Dat zie ik dat wel doorheen. Ja, dat ja. Doet dat. Hij wilde eigenlijk gewoon pianist worden, maar het is iets uit de hand gelopen. Ja. <laughs> ik, vind al, ik heb wel een enorme bewondering voor, van die mensen ja, die dan uh, dat kunnen bedenken. Ja. Ik heb nog een eentje, die is wel ja, heel leuk. belangrijk. Ja, zeker. Jules Verne. Die uh, is dus van uh, 19, uh, sorry, 1828 en hij is in 1905 overleden. Dus hij is echt al twintig jaar overleden. Hè? Ja, ja, ja. Franse auteur van avontuurlijke reisbeschrijvingen nee, met nieuwe technieken. 120 jaar overleden. Hè? Huh? Echt? Nee, nou, ja, ja. ja, 120 jaar geleden al ja. overleden, ja. ja. En nog spreekt hij tot de verbeelding. Mooi. Ja, ze noemen dat, hem he? de vader van de science fiction. Want hij had dus inderdaad allemaal boeken van de, Naar het Middelpunt van de Aarde en. Uh, naar beneden in de oceaan en al ja. die dingen. Oh, dat is echt geweldig. Hij uh, had, een, uh, hij had een echt een Spartaanse werkwijze. <coughs> en wat hij deed? Vijf uur op. Dan ging hij aan zijn boek werken. Dan om tien uur ging hij naar de beurs. En in de middag was hij in de bibliotheek te, te zien. En wat deed hij in de bibliotheek? Echt een hele grote bibliotheek waar hij plaats nam. Ging hij dus allerlei weetjes uit de nieuws, nieuwste technieken... schreef hij op kleine kaartjes. Uh, van die weetkaartjes. Kaartjes, zeg Maar 20.000 had hij verzameld. En met nieuwe weetkaartjes ging hij dus boeken schrijven. Dus heel vaak in zijn... Fantasieboeken uh, had hij dus al de nieuwste technieken uh, uh, ingeschreven. Ja, waardoor ja, ja, ja. bijvoorbeeld de reis naar de maan... Uh, nam hij dus de kortste route omdat hij dat uitgezocht had. Hij uh, Dus heel veel dingen had hij ah. uitgezocht. En uiteindelijk een uh, onderzeer op elektriciteit. Ja, nu is het vrij normaal. Maar toen ja, was ja, het ja. nog geen kinderschoenen. Maar maar ja, die, de reis om de wereld in 80 dagen was toch wel zijn succesvolste roman. Als ja, ja. je inderdaad die 20.000 mijl onder de zee... En Captain Nemo. Ja, precies. Ja, geweldig. Het is, uh... Uiteindelijk uh, was hij natuurlijk ook nog iets met een, een ballon op de hoogte. dat hij mensen, of dat hij uh, landen ging bombarderen. om hen te, te, te dwingen tot luisteren naar het afgesproken contract of zo. Zo dat dat had hij ook gedaan. Nou ja, dat is de VN een beetje, hè, wat hij dan uh, daar ook in uh, vertelde. Goed, ja. nou, uh, nog één iemand die we natuurlijk moeten noemen. Uh, is natuurlijk de man die hiermee begon. Mag ik met jou verkeren, zeg. Lief, ik markeren van Dat was de B-kant van Catootje. En Catootje was van Wim Sonneveld uit de tv-show. Dit is Marco Bakker namelijk. Marco Bakker is dit het eerste wat hij maakte. Later kreeg hij toch nog veel meer hits. Hij kon echt heel mooi zingen. Oh, wat een mooi plaat. Uiteindelijk kon hij zichzelf ook nog wel een beetje in de maling nemen. Want hij deed mee gewoon met de film van Theo en Thea. Dames, dames, ik ben diep onder de indruk. Ik vond het fantastisch. Mag ik u bij de uitnodigen om aan mijn tafeltje plaats te nemen? Voor het drinken van een goed glas, zoete, Duitse wijn? Ja, weg. en Marco Bak werd natuurlijk verliefd op een van de dames op de ja, was dat een heer. Theo, die, wist, die was eigenlijk een van de eerste Transgenius op tv dan? Toen ja, eigenlijk niet wel dat te denk. Ja, zoiets ja. En dan ging, lag je in bed al. En, die, en, en, en Theo, die dan een dame was, die moest er niets van hebben. En dan zat hij zo naast zich. Te, kom maar, kom maar, kom maar hier, want hier ligt je warme bakkertje. <lacht> <lacht> en dat was echt zo grappig. Hij ja, dat dat speelde dat zichzelf volgens mij in de Ja, hij speelde toen. gewoon zichzelf. Ja, ja, was echt heel leuk. Maar wat ook heel leuk is, dat kan ik ook nog vertellen over ja. hem. We hebben toen een tijd man, een mannencor en een vrouwencor gehad. En toen hebben wij nog een hit gemaakt. Nou, nee, geen hit. Maar we hebben uh, een, een single gemaakt met hem. En uh, met hem samen over uh, dat we de wereld moesten redden. En het klimaat en al die dingen meer. Okay. En dat is dus in het begin van het vrouwkoor. Nou, ik denk dus dat het 35 jaar, 40 jaar geleden is. Yeah. En toen hebben we nog opgetreden hier in de Protestantse kerk. Was hij ook bij. Oh, okay. En toen zijn we ook met dat lied bij Tineke geweest. Tineke de Nooi. Die had toen dat uh, televisieprogramma op uh, zaterdag. Ja. Ja. Ja. Ja. Dus dat was toch ook... Uh, dus Mar Marco Bakker hoort toch toch tot een hoogtepunt in het uh, leven van vele standwoordse uh, ja, mannen en vrouwen. Hij heeft ook wel een, een dieptepuntje gehad, maar later is hij gewoon weer optreden. Ja. Volgens mij, het laatste optreden is niet eens zo lang geleden. Hij is ook op de televisie geweest, gewoon met beste zangers, geloof ik, of zo. Dus, ja, dus ja. het uh, is, is allemaal al wel gegund. Uh, die dieptepunt is echt waardeloos, maar goed, dat is, uh, daar is genoeg over gezegd. Goed, tot zover de dames en heren. Hij die... wordt gewoon ja. bijna negentig, hè, dan ja. over drie jaar. Ja, echt gewoon. Wow. Ja, bijzonder. En ook uh, de vrouw naast hem, die ook op leeftijd. Will ja. Ah Morning Jacket, wat is dit sfeervolk? Ik heb hem op de lijst van de alternatieve kerstbladen gezet. Ja, time is waiting. Ja. ja, tijd weet voor jou. Wacht voor jou. En hij uh, zegt met het nieuwe medicijn, oh, dan kunnen we eindeloos. Die kerst uh, maar blijven vieren natuurlijk. Ze hebben een nieuwe album uit, die heet IS. Sorry. Ja, dat, uh, dat kan ik ook niet zo doen. er wordt uitgezocht of dat nog antisemitisme uh, is, maar dat weet ik allemaal niet. Ik laat het al Trump over, want die weet wel weer zo'n decreet uit te schrijven... en is allemaal opgelost, zeker. De hele wereld uh, buigt voor hem. Goed, het is tijd voor de Zandvoortse berichten. De renovatie van het theater De Krocht loopt op schema. De sloop uh, van de binnenkant en de buitenkant is uh, klaar. Nu gaan ze alles weer opbouwen. Er komt ook een, een opbouw. Erbij, Er komt een extra verdieping bij. Er komt twee zalen in... En de kerk komt uit de 1854 natuurlijk. Het heeft al heel lang een maatschappelijke functie. Allerlei verenigingen zijn erbij aangesloten. en De theaterzaal was sowieso verouderd. Je moest zeg maar van buiten op het podium stappen. Zoiets was het. Ja, daar zijn ze nu mee bezig om dat te veranderen. Het podium wordt breder. Er komt beter luchtventilatie. Uiteindelijk de projectmanager Jasper Pronk. Die Pronk met wat hij wat allemaal aan het doen is daar. Hij zegt, het loopt allemaal naar wens. De grootste klus is, uh, is, is geslaagd, Dat uh, slopen en nu opbouwen. Uh, de plafonds die verlaagd zijn, die worden weggehaald. Dus die mooie, authentieke plafonds komen weer terug. Oh. Uh, eindelijk komen er uh, twee opgangen aan, aan de weerszijde van het podium. Betere kleedkamers, douchen, nou, noem het allemaal maar op. Goed zelf, wow. en, ja, en ook de, de, de, de bar wordt verplaatst naar de achtermuur... waardoor er meer ruimte komt. Nou, Dit is echt bizar traplift ook voor mensen die denken... Van, oh, maar dan kan hij niet naar die bovenste verdieping. traplift is er ook. Oh. Heerlijk. De krocht binnenkort open. Media. September of zo zeggen ze. Nou, ik ben benieuwd. Ja, want uiteindelijk het cultuurseizoen begint in september. Dus daar ja. moeten ze wel bij zijn. Ja, en uh, ik heb, uh, van de week heb ik uh, dan kastcontrole gedaan bij uh, Zankvoort, bij het koor. Ja. Die zitten normaal bij Ra uh, Rabbel. Het heet dan uh, nu uh, School heet dat. Maar die, uh, die hebben al uh, geregeld dat, zij daar, dat we daar gaan zingen voortaan. Oké. Okay. In de krocht. Dus ik zeg van nou... Ze hebben wel een druk klaar, programma. Dan, ja? Zo. Ik hoop die bouwvakkers dat weten dat er druk achter zit. Ja. Oh. Nou, stand voor het nieuws. Hè? Uh, op de parkeerplaats van restaurant De Bokkendorens... is afgelopen donderdagavond een bedrijfswagen uitgebrand. Rond kwart voor acht is de brand weer uitgerukt. Maar uh, het voertuig was niet meer te redden. En de politie gaat uit van brandstichting. Want in de omgeving van het uitgebrande voertuig... is onderzoek gedaan. En er is een jerrycan met benzine aangetroffen. Oh, ik schoor. Is er er een persoon in, dacht ik even? Nee. Maar, dat niet. Okay. maar ja, ik zit wel te denken van... Wieso, en als, als, als, als jij dat doet, dan zet je die Jerrik en die zet je dan gewoon uh, op de auto. Als je slim bent, dan is die ook weg. Ja? ja. Oh ja. Maar ja, ja. ja, maar ja de, de politie die, uh, heeft de zaak in onderzoek en uh, een berger heeft het vrak inmiddels afgevoerd. Oké. Okay. Dus, uh, ja. nog, nog steeds onduidelijk over het Badhuisplein. Het bouw, bouwkundig plan van wonen en hotel. Dinsdagavond bij de commissievergaderingen was het druk bezocht. En er waren vijf sprekers komen opdagen. En die hadden allemaal kritiek over wat er allemaal gaat gebeuren daar. Het hotel moet er vijf sterren krijgen. En ja. Het staat al oh, wel, hoeveel jaar staat het stil? 15 jaar, 30 jaar is het al stil op dat stukje. Heel veel mensen die zeg maar in de Kerkstraat wonen of daar vaak zijn... die zijn bang dat ze het stukje lucht niet meer kunnen zien. Dat ze straks tegen een hele grote hotel aankijken. En dat, het, ja, dat ziet er erg ongezellig. Nou ja, mensen die, uh, heel veel mensen waren er tegen. En één iemand was er wel tegen, geloof ik, van, uh, wat was het ook weer? Uh, van de, van uh, Tom van Veen van Keur Hotel, die was er wel redelijk positief over... Maar de ondernemer die denkt bij zichzelf... grote hotelkamers te, te gaan maken met, met keukens daarin. Nou, de horeca is daar niet zo blij ja. mee. Dan gaan ze da zelf staan koken. Je moet de stad in, het dorp in. Om het, ko om het koken uit te stellen aan iemand anders. Ja. Nee, goed, het is allemaal nog een wild plan wat daar moet gaan gebeuren. Er moeten ook nog woningen komen. Maar over de hotels zijn ze in ieder geval zeer kritisch. Ja. ja. Maar Hotel Cur, je, We hebben een hotelkeur wat helemaal verbouwd is. Ja? Daar heb je het nu over. Nou, daar nee. zitten al kamers inderdaad, op. we gaan er gewoon met keukens erin. Oké, okay, die hebben ze ook al. Ja. Okay, nou, in het nieuwe hotel willen ze het ook gaan doen, dus. Ja, oké. Okay. Blijkbaar hebben ze het idee daarvan en denken ze wel dat misschien doorvoeren naar het nieuwe hotel met vijf sterren. Ja, ah, weet nee. je, als de horeca gewoon een beetje slim is, dan gaan ze gewoon bij in die hotels gewoon uh, kaartjes neerleggen van dat als ze komen dat ze een cocktail gratis krijgen of zo, weet je wel, en dan komen ze wel, hoor. Ja. Dat je zegt van uh, met dit kaartje kan je dan Tweede diner is voor de helft van de prijs of zo, weet je wel. Ja. Want, uh, ze eten je arm, uh, ze zuip je rijk. Maar ja, goed, het, het geldt ook wat hotels zelf ook nog willen verdienen. En wat, uh, ja, ja, maar ja, wat verdien je als hotel uh, als mensen zelf daar zitten te koken? Niks. Ook niet. Nee, nee daarom. Nee. Dus uh, ik dat denk dat, dat dat gewoon uh, een goed idee is. Nou, zo'n flinke discussie in ieder geval. Wat ja, er moet zeker. Gebeuren. zeker. De droomwens van ons uh, dorpslood, Michiel Drobbel, trouwens, Terloops... Ja. die heeft ook gespeeld in de film uh, uh, Kaas Imperium... Maar die, die wilde toen een replica maken van een strandtentje rond 1900. Nou, die, die droom kwam uit in 2015. En het tentje heeft toen nog een tijdje in de tentoonstelling... in het Zandvoortse Museum gestaan. Maar op het initiatief van Beleef Zandvoort... is het unieke ontwerp nu verhuisd naar het oude raadhuis. En de komende maanden is dat daar in de, in de weekends te bezichtigen. En elke eerste en derde zaterdag van de maand... is Mieke in haar Zandvoortse klederdracht bij de strandtent aanwezig... En zij kan nu alles vertellen over het Zandvoortse strandleven van Waleer. En het is ook een leuke manier om op deze manier het erfgoed van Zandvoort te blijven koesteren. Ja, ja het ziet er heel grappig uit. Zeker ook die foto erbij van hoe het, hoe het was. En die ziet de boulevard waar bijna niks staat. Dat vind ik ook nog wel weer grappig. En Je kan nou. geloof ik ook nog uh, jezelf laten fotograferen in dat strandteentje. Ja. Dat is ook nog wel weer leuk. Ja, maf, gewoon zeildoek. Wat ze, wat ze daar maakt. En als de wind van de ene kant kwam, dan zetten ze het... Tent op de andere ja. manier op. Het, het, het was eigenlijk een, een soort koek en zopie. Wat ja. je vroeger langs de, ja. langs de ijs had. Koffie, thee en limonade was ja, het ver, en een broodje niet. ei en een broodje ja. kaas. En uh, yoghurt met van die vruchtjes. Ja, en een beetje in, limonade. In 1920, 1925, pas echt met houten schotten kwamen ze dan. Oh. En er was ook veel meer eten te vinden op de, in de standtenten. Het nou is dus iets uh, leuk dat het nu uitgevoerd is en, ja, het is vrij simpel ook. Zet een teentje neer en uh, iemand in kleden dacht... en je krijgt een tweetje van vroeger. Hartstikke leuk. Tot weer de Zandvoortse berichten. Tweede gedeelte van het radioprogramma. Nee, dit is het tweede gedeelte van het radioprogramma al. Jezus, gaat het al zo snel? Ja, het is niet anders, joh. Tijd voor muziek. Paramore. This is why. En zij hebben... Ja, oplossing dus. Waarom? Ja. Big Man. Little Dignity. waarnaar het verwijst, maar Big Man, Little Dignity. Nou ja, kan me wel iets meer voor... Nou, dat doet mij niet. Trump? Hebben we het dan over Trump? Zou dat zo kunnen? Dat is allemaal kunnen. Goed, die is de zaterdagmorgen... in het toepakleven. Wat nog een paar verjarigen staan je wel. John Grisham, hij wordt vandaag 70. Hij is geboren in 1955. Wat was er ook in 1955? Oh ja, toen ging het James Dean doen. En op die datum... Uh... Was hij geboren? Ja, werd hij geboren. Oh, dan is hij de reincarnatie. Ja, dat denk ik ook. Ja. Maar goed, John Grisham okay. was een... Uh, uh, ja, was ook weer... Schrijf uh, toch, John Grisham? Nee, hij was jurist. Hij is tien jaar lang een jurist geweest in uh, weet ik van waarop. En uiteindelijk hij recht. Hij was in 1984 bij een rechtszaak. En daar was een twaalfjarige slachtoffer die vertelde wat haar was overkomen. En dat greep hem zo aan dat hij dacht van. Jeetje, stel je voor dat het mijn dochter zou zijn, hoe zou ik dan als vader reageren? Hij schreef daar een boek over, A Time to Kill. En in dat boek, nou dat is een, een klassieker geworden, dat is later ook weer ver, ver, ver, verfilmd. En uiteindelijk is deze John Chrisum, heeft heel veel boeken gemaakt. En heel veel films zijn daar weer van gemaakt. Uh, ja, ja, ik heb dus hem wel die, vaak die, gelezen hoor. Ik wou zeggen, heb jij van die, van die schrijver wel gelezen of niet? Ja, ja, ja, ja, ja ik, ik, ik ken zijn naam. Dus nou, dat dan, dan, dan, dan wil wel zeggen dat ik uh, wel van hem gelezen heb. Maar... Ja. Het is voor mij altijd moeilijk. De, de titel van boeken weet ik dan niet, maar Time to Kill die, ken, die naam ken ik wel. Ja, het was het eerste boek, zeg maar. En zijn laatste boek is Framed, uit 2024. Dus nog steeds actief met die pen, dames en heren. Geweldig. Ja, geweldig. Goed, we hadden bijna een Jolande keuze gekozen. Maar, uh... Ja, we hadden eerst uh, hadden we van uh, Joshua Katson, Katson. Die was van. Uh, Katzen. Ja. ja. En die had het nummer Jessie geschreven. Dat vond ik altijd zo'n mooi nummer. Ja, dat is echt een, een mooi echt nummer, hè? Een beetje saai Jolande, Jolande. Ja, en ja, waar ging het nou ook alweer over? Weet je dat nog? Nou, hij had destijds een relatie met uh, Jessica Parker. Uh, uh, Jones? Ja, die, ja, die van, uh, van uh, Desperate Housewives? Of nee, die nou, nee, dan Van, die andere? van um, what, uh, Sex in the City. Yeah. Uh, en daar had ze waarschijnlijk, Jessica Parker, Ja, uh, had, had die relatie mee. En zij had grote plannen allemaal weer en zo. En nou, goed, dat, Net dat als dat in de film altijd. Ja, Aha. en dat zou dus niet uitkomen, dacht hij. Nou, dat kwam dus wel uit. En uiteindelijk heeft hij later ook nog weer een andere hit gehad met dit. Dit heette weer Pictures. Ook weer een verwijzing naar nou ja, dat ze aan het ontdekken ging of ze kon acteren. Het is het dagboek wat hij op muziek gezet heb. Ja, en uiteindelijk uh, ging ze dan kaartjes sturen. Ik verwacht, ik denk zelf dat... Uh, uh, Sorry, ik kan niet moeilijk, niet aan, moeilijk uitspreken. Die, dat die deze plaat als inspiratiebron hebben gehad van uh, Liefde uit Londen. Oh, Lissabon? Ja, nee, Londen is het liefst uit Londen. Oh. En die hebben, zeg maar, elke keer beschreven dat ze kaartjes krijgen. Nou, dat doet deze Jesse Gerrissen, deed dat ook in 1993. Goed, nou ja, Jesse of is jarig, hij is 60 jaar oud geworden. En uh, die doen we niet als die landenkeuze? Nee. Wat doen ik heb we dan? klaarstaan. Die ja. Nou, ik zag toen ook een uh, Franse naam, Guy Manuel de Omem. Christo, ja? maar ik kijk altijd van uh, welke mensen zijn dan uh, muzikanten en zo. En daar stond de Daft Punk bij. Ik denk, oh. Maar ik, ik dacht dat Daft Punk nooit bekend was wie daarachter zaten. Dat het als geheim was, was toch die band altijd? Okay, even kijken, ik, ik kijk nog heel even verder. Want ja? uh, Guy-Manuel de Omer, Omer Christo oh, ja. is medeoprichter van de Franse electroduo Daft Punk samen met Thomas Bengelder. En ze hebben elkaar op school ontmoet. Oh, Ooit interesse in dansmuziek, la la. Ja. En ze hebben ook het album Sexuality van Sebastian Tellier ja, die is ook mooi. gedaan. Ja, ja, ja is dat goed? Ja, ja. ja, tellier. ja. Nou, wat goed, hè? Dat ja. ik dan iets weet. En dan heb je, maar die naam, die, dat verwacht je niet van Daft Punk. Je verwacht dan van nou dat is dan uh, ja, dat eng als een Engelse naam of zo. Weet ja, je. ja, ja, ja. Dat en en de, niet uh, Guy Manuel. Dat is van Sebastian uh. is niet echt, uh, echt radiovriendelijk. Het is echt een beetje luistermuziek en met een lager in. Maar goed, dit, wat, wat we nog meegemaakt hebben natuurlijk Daft Punk is ook een met uh, Pharrell Williams. Ja, en Nile Rodgers. Dat, dat, inderdaad, het loopje van Nile Rodgers. Ja. Dat is wel heel uh, funky, weet je wel. Ja. Ik zal hem ondertussen aanzetten. En dit nummer was ook toen ik net mijn vriend leerde kennen. Ja. In die zomer. Het was zo'n mooie zomer. Ja, het was dus meteen ja, dan, mooi. Uh, een, een, een lekker nummer om te dansen gewoon. Ja. Het festival en zo. Gelukkig is die niet zo vaak gedraaid? Nee, bijna niet. Is dit de eerste keer dat we hem draaien of niet? Weet ik niet. Huh. beginnings.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 We're up on nights to get lucky We're up on nights to get lucky We're up Even het onbekende werk van Daft Punk. En uh, ja, er zitten echt hele vage stukjes muziek wat zij hebben gemaakt. En zeker ook de een van de eerste platen. Dat er een hond door de straat heen loopt. <laughs> dat is ook een heel vage plaat. Maar het is wel echt wel leuk. En je hebt ook nog weer andere bandjes die geïnspireerd zijn door Daft Punk. En die maken dan een plaat. Daft Punk is playing at My House. En dat is ook nog een echt grappige verwijzing allemaal. Ja. Goed, ja, is en waarom staat? hebben we dus deze? Omdat die, uh, nogmaals, die, die, die, die muzikus, die heet Guy Manuel de Omeren... Christo, ja? het uh, is volgens mij een Fransman. Ja, dat klopt. Ja. Dat hadden we dus nooit gedacht. Daf.com. Punk komt Frankrijk vandaan. Ah. Voor mijn gevoel was het altijd een beetje onduidelijk wie erachter zat. Omdat ze ook altijd van die helmen dragen oh. tijdens optredens. Okay. Maar goed, de naam is dus wel bekend. Nou, net zoals met uh, kist natuurlijk. Die hebben ook altijd maskers op, maar wisten ook de namen. Dat is ook weer zo. Goed. Nou, we kijken nog even de wereld in de afgelopen ja, week. Toch wel een dramaverhaal over de 18-jarige Ryan Al naar Jar, die natuurlijk ja, door haar vader vermoord is. En dat die hele familie daaraan samenwerkt. Omdat zij eigenlijk afstand wilde nemen van de familie. En het eigenlijk met de leefwijze niet zo eens was. En uiteindelijk, die vader die dan zo ver gaat, die haar dan met tape ontwikkelt. En uiteindelijk dan gewoon als visvoer in, de, in een sloot gooit of in een, een of ander water. Daar kan je gewoon niks meer voorstellen. Dat, dat je dan zo'n sterk band hebt met geloof dat je je eigen familie om het leven brengt. Nou goed. De, de, de vader is zelf gevlucht. De held. Eh, ja. Naar Syrië waarschijnlijk. En de, de zoons staan nu terecht. En die, uh, die worden door die vader vrijgeplaat. Die zegt van nou, die zoons hebben er niks mee te maken. Terwijl het app-contact er duidelijk op wijst. Dat ze allemaal hebben samengespannen. Om haar nou, naar een andere leven. Om een andere wereld te helpen. Het ja. is bizarre verhalen. Nou, wat, uh, nog iets leuks om te compenseren? Oh ja, ja, ja? ja nou, dat is wel leuk. Want... Uh... In de hemel hebben ze tegenwoordig die badeentjes, eentjes waarmee je. Kijk, dat willen er, we horen. Ja, ja, waarmee je dus een gesprek kunt beginnen. Dus ga daar een kopje koffie drinken. Ja. En dan staat er iets op een bordje bij de kast. In je eentje met een D dan. Hè. Ja. En uh, er staat dus een bak met die badeentjes. eentjes Zet een eentje op je tafel als je open staat voor een gesprek. Of contact met andere bezoekers van ons restaurant. En uh, ze hopen dan hierdoor dus dat, dat er wat makkelijker sociaal contact is. En uh, op de eerste dag van de actie zag, uh, zag de eigenaar in Oma al twee eentjes op de tafel staan. En hij ziet het steeds vaker gebeuren. Hij zegt ook de drempel om met elkaar te praten is door die eentjes een stuk lager. Mensen zitten best wel veel op hun telefoon, maar zo'n eentje is toch een gesprekstarter. Al oh, grappig. Ja, ik vind het wel leuk. Bij ja. scholen doen ze het ook steeds vaker. Hè? Ik weet niet welk land het was, waardoor ze mobieltjes moesten inleveren, waardoor er meer contact kwam tussen ja. de leerlingen en ook weer spelletjes gingen dus dan ping pong Gaan ze weer een klaverjas of zo, weet je? Ja, of ja. andere hardijaren, ja. pesten. Al die, die tegenwoordig hebben ze het heel internet al gezocht naar allerlei theoriejes, weet alles al. Ik denk, nou, pff, nou kan ik gewoon weer in contact rijden met mijn medemens. Live spelletjes zijn gewoon veel leuker. Ik bedoel, dan kan je allerlei gokspelletjes op internet doen, maar als je live hebt en uh, dat je een beetje zit te bluffen, met, met een proef of weet ik. Van of wat, of ja. uh, de troef met uh, van nou, ik heb een goede kaart hoor, weet je. En dat je het niet weet, dat is veel leuker. En ik denk op zelf dat ook veel beter is voor de non-verbale communicatie, ja. want dat verdwijnt ja. steeds meer, lijkt mij ook. Zeker. Nou, Zo even de wijze les hier van Toepalk Leeft op de radio. En grappig, de Warner Wars hebben een nieuwe cd uit. Live, Dead en Dennis Hopper. Geen idee waar het vandaan komt. What's You say it makes me feel brand new, Andy. The skies were kind of cloudy, now they're turning blue. First one, Mona Lisa, yeah, but now there's two. A change is coming. Take a photograph of Just gay in a curious way with Andy. He's keeping kind of quiet, now but that's okay. He's just looking at the beauty in makes every day. He sold a camel suit and for a. Hole in the Moon, dat was een grote plaat. Ze hebben een nieuwe cd uit en dat verwijst naar uh, ja, Dennis Hopper. Ze zijn er helemaal gek van. En ze hebben ook een plaat genoemd naar hem vorige week al gedraaid. En dit is ook op die cd te vinden. En die A Guy You Like. En die zal ook meer zoete, Dat mag ook wel eens een keer in het radioprogramma van leven. Met je meer zoete muziek. Heerlijk toch? Lekker Dag, Vandaag lezen we in de krant dat ja, het uh, Israëlische komiek mag toch optreden. Uh, Joha Sponder gaat toch weer optreden. Laat zijn manager weten. Vorige maart uh, werden twee shows in de Amsterdamse comedyclub uh, Boom Chicago geschrapt. Wegen zorg over de veiligheid. Want ja, uh, wat hij ja, man komt uit Israël. Wat voor humor heeft hij? Gaat dat allerlei dingen uitlokken? Dus nu mag hij weer gaan optreden ze zeggen niet waar. Dus ik ben benieuwd of je een beetje publiek hebt. En diverse pro-Palestijnse clubs waren woedend dat Sponder toch weer gaat optreden. En ja, dus de ultra zionist. En Nou, ik ben benieuwd. Komt er dan ook straks een Palestijnse com com com comediant die ook zegt, uh, alleen grappen gaan maken. Of is dat dan meteen weer... En dat wordt hij dan filijn uh, over, uh, over alles wat daar gebeurt? Weet ja, je? Ja, ja. Ja. ja. Ik ben toch wel nieuwsgierig. Het moet hoor. Ik ben weet, ik weet er helemaal voor om dat soort dingen te doen. Maar dat moet dan twee kanten, hè. Ja. Ja, ja. Zeker. zeker weten. Ja. Afgelopen vrijdag is in het Brabantse Maden, is de politie massaal in actie gekomen. na een melding van een gewapende overval op een casino aan de Kerkstraat. Hey, die hadden wij ook hier. Ja. Maar de daders troffen gesloten toegangsdeur. en reden zonder buiten weer weg in een rode deelauto. En ze zijn dus echt op zoek naar hen. Maar uh, het, het is wel zo: van. Uh, buiten stond een man te roken. en die uh, werd plotseling aangevallen en geslagen. En die man raakte gewond. En ze vertrokken er zonder buit weg. En ja. ze zijn in onderzoek gestart. Maar ik vind het ook zo van, ja, de, de, noem het? Het, is, uh, het beroep van inbreker is niet zo makkelijk. Nee, en, is er uh, geen opleiding voor. Ja, precies. Ja. En al die gevaarlijke dingen die je al moet doen en zo. Dat, uh, hoe heet het ook weer? die, die, die ja. de Arbo voorwaarden Sorry. Ja, precies. Ja, ja, ja de arbovoorwaarden. Ja, uh, Valt die mee? Nee. Het is een beschermd uh, uh, beroep, beroep eigenlijk. Je ja, ja, moet uh... moeten wel een kans krijgen nog. Ja. ja, zeker. Maar dan moet je wel mensvriendelijk uh, omgaan met je, met je slachtoffers. Hoewel, ja, wat zijn slachtoffers? Nou, maakt ook allemaal niet uit. Goed, als je naar Turkije nog even tips eigenlijk. De schrik om een hoge aantal vergiftigingen in Turkije en dan vooral alcoholvergiftigingen neemt toe. Maar liefst 38 mensen hebben in een tijdsbestek van 4 dagen alcoholvergiftiging opgelopen en zijn dood. Oh. Dus, even, even een waarschuwing. Dus mocht je daar naartoe gaan uh, in Ankara, Ankara uh, liepen ze vrijdag al weten... Is het, het video, zelf gestookt of zo? Dat 13 verdachten zijn opgepakt en ja. die stoken het zelf. En die hadden al 100 ton illegaal alcohol uh, gemaakt. En dat komt daar komen omdat het uh, ja, duurder is, de prijzen zijn hoog... en uiteindelijk gaan ze het dan zelf doen. En dan gaan ze dus... Uh, uh, ja, illegaal alcohol wordt dan vaak verminkt met methanol... En die stof die schijnt dat blindheid en leverschade te veroorzaken. Oh. Dus nou, kijk dus naar Turkije. Uh, doe maar niet alcohol drinken in het buitenland dan, voor de zekerheid. Nee. Of uh, haal wat uh, op het vliegveld voordat je die kant op gaat. Ja, sla wat flessen in. Ja. Maar goed, die moet je vaak weer bij de grenscontrole afstaan. Hè? Ja, als je binnenkomt niet volgens mij. Nou, je nee? mag er maar twee meenemen of zo. Oké. Okay. Okay. Nou, nog één klein berichtje, kom je mooi, komen we mooi uit. Ja, er zijn tientallen Nederlanders die in 2024 slachtoffer zijn geworden van internetcriminelen. Die zich voordeden als beroemdheden. Er zijn dus mensen die uh, doen alsof ze mark Verstappen zijn. André Rieu, Mark Rutte, Megan Fox. Ja. En uh, er was ook pas geleden een dame die, uh, die dacht dus dat ze benaderd was door de moeder van Brad Pitt of zo. Ja, hadden we vorige week. En er waren er allemaal week. van die fake uh, ja. filmpjes en dingetjes. Maar uh, ze maken dus uh, gebruik van valse accounts. En als je denkt van wauw, wat toch wel helemaal te gek dat Mark Rutte contact met mij opneemt. Ja. Hij is het niet. Nee. nee en nee. Uh, soms ontvangen de slachtoffers persoonlijke spraakberichten. En de stem van de beroemdheid is gebruikt. Ja, dat ja, ja. Het maakt het ja, dus heel ja. moeilijk om te onderscheiden wat echt een nep is. Bizar. En uh, er zijn uh, dus daar al ruim drie ton of zo is overgemaakt. Er is 30.000 euro overgemaakt aan een nep René Froger. Ja, ik nou, hoorde ik gisteren al op de televisie ja. erover. Dat zelf, dan laten ze ook nep-accounts, uh, uh, familie van die persoon, laten ze ook weer reageren. Ja. dat je denkt, van, ik zit echt in de familiekring, wauw. Oh, wow. Wow. ik hoor dat in een kan, circle. Ja, ik uh, kan iets ja. betekenen voor uh, die familie. Nou, oh. dit was uh, Toepak Ja, het was weer uh, fijn fijne valentijdsdag allemaal. zit heb toch genoten allemaal weer. Vrijdag is het ga je nog wat doen? Jazeker. Ah. Nee, mijn vrouw is op vakantie dan. Oh. Ik ook mooi mijn weg zo. <laughs> Goed, laatste plaats voor 10 uur. Bij weekend en volgende week is Marco er weer. Zeker, later. Hoi hoi.